De oppositie heeft diverse voorstellen ingediend... om er toch een referendum over te kunnen houden. Daarover wordt donderdagavond gestemd. Afgelopen avond werd wel gestemd over een motie van wantrouwen... die Forum voor Democratie had ingediend tegen D66-minister Ollongren. Alleen het Forum, de PVV en de Partij voor de Dieren stemden voor. Het aantal slachtoffers van de beschietingen... op een voorstad van Damaskus loopt op...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 Het werd in Londen 1-1, Messi wist voor Barcelona een nederlaag te voorkomen. Bayern München walste op eigen veld over Besiktas heen, het werd 5-0. Door een rode kaart speelden de Turken een groot deel van de wedstrijd met 10 man. De returns van beide wedstrijden zijn op 14 maart. Het weer nog, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Role Model is een dansvoorstelling met zang en rap... waarin eigenheid en diversiteit wordt gevierd. En na één uur komt choreograaf Nicole Beutler langs... om over die voorstelling te praten. En dan doet ze ook een greep in onze beroemde kaartenbak... Met vragen, de rubriek open kaart. En wat inspireert filmmakers? Regisseur David Verbeek vertelt over zijn favoriete filmscène. Dat en meer na één uur. Maar dit uur praat ik met Renny Ramakers. Goedenavond, Rennie. Goedenavond. Wij tutoieren elkaar, want we hebben elkaar wel eens vaker ontmoet. Ja. Ik vertel eventjes um, voor de mensen die dat niet weten wie je bent. Je bent kunsthistorica en oprichter van droog de Mede oprichter Mede-oprichter. Van droog... Uh, is het droog design of gewoon droog? Het was ooit droog design... Maar toen in de volksmond werd het droog. De volksmond... Toen hebben we het design er maar weer afgelaten na verloop van tijd. Oké, okay, we ja. gaan straks vragen waarom de volksmond het droog moet noemen. Maar je bent veel geprezen en bekroond om haar inzet voor Dutch design, het Nederlandse ontwerpen. En nu is er een tentoonstelling in Bergen, in Museum Kranenburg. En die heet Do It Like Droog. 25 jaar droog design. Heb je die tentoonstelling eigenlijk zelf... Mee samengesteld? Die tentoonstelling is samengesteld door twee jonge vormgevers. Uh, die, degene die ook de vormgeving van de tentoonstelling hebben gedaan. En die hebben eigenlijk aan de hand van eigentijdse thema's. Hebben ze een selectie gemaakt uit onze voorraad producten. En had je daar zelf helemaal geen zeggenschap in? Natuurlijk wel. Maar het ging gewoon goed. Ja, dus. En wat, wat zijn voor jou. Uh, noem eens een paar voorbeelden van topstukken die daar zijn. Waar je misschien allemaal weet. Nou ja, de allerberoemdste het topstuk is natuurlijk de ladekast van Theoremie. Die enorme berg laden met een riem eromheen? Ja, twintig gebruikte laden. En uh, daar heeft hij een riem omheen gebonden. En dat is een kast. Ja, ander topstuk. Uh, de de Nottet Chair, ja. Yeah. Dat is van Marcel Wanders. Yeah. En dat is ook een topstuk. En dat is voortgekomen uit een project wat ik in 1995 heb bedacht. En ik was toen heel nieuwsgierig naar um, hoe um, high-tech vezels... en met name vezels die in de vliegtuigindustrie worden gebruikt... en de ruimtevaartindustrie, hoe die eruit zouden zien... als je die gewoon gebruikt als materiaal voor meubelen... En uh, ik heb toen een aantal ontwerpers gevraagd om uh, iets te doen... met een ambachtelijke benadering van high-tech vezels. Nou, bijvoorbeeld Helen Jongerius is gaan breien. En uh, Marcel Wanders is met macramee aan de slag gegaan. Een soort knopen, macramé, ja. techniek die je kunt voorstellen. Ja. En die heeft daar een geweldige stoel gemaakt van Wat, die vezels. Want die vezels zijn toen hard gemaakt, hè? Met... Ja, hij heeft een lab, die zie je ook op de tentoonstelling... Ja. een lab gemaakt ja. in de vorm van een stoel, vier poten en een zitting. En die heeft hij in een bad van epoxy uh, uh, gedompeld en toen opgehangen. Ja. En zo kreeg die stoel zijn vorm. Ja, en dat is nu een wereldberoemde stoel, hè? Ja. ja. Wordt ja. hij nu gewoon in productie gemaakt? Ergens? Hij wordt ergens door Cappellini, uh, een Italiaans bedrijf, die heeft een kleine productie van deze. Stoel, ja. Ja. Verder hangt er natuurlijk ook zo'n beroemd <tie> uh, designstuk uit jouw tijd. Uh, die lamp van al die melkflessen. Of ja. uh, he, die uh, ja. soort -so luchten. Krat-Nederlandse melkflessen. Een Nederlandse krat-melkflessen. Nederlandse krat-melkflessen. Ja. En uh, zijn er ook nou. Um, dit is 25 jaar droog. Um, zijn er hele nieuwe technieken gekomen eigenlijk in die 25 jaar dat jullie. Dit uh... Nieuwe technieken. Um, Is er 3D-printen de... al bijgekomen? Ja, en... ja, ja, ja, ja. En uh, ik weet niet of dat in een tentoonstelling staat. Ja, maar er staan we... fasen, geloof ik. G3D oh ja, die fases. Die fases het was een project waar we in China gingen kopiëren. En ik werd gevraagd door, door de curator van de tentoonstelling in Jean. En ze vroeg of een project wilde doen. En toen dacht ik, nou, dan gaat het over kopiëren. Ja. China is een copycat. En dan gaan wij eens de Chinezen kopiëren. En dat is eigenlijk een kopie van de minkfase. En de ontwerper heeft dus eigenlijk de, de kleuren van die fase, die in die fase gebruikt worden. Heeft ze precies de hoeveelheid genomen, maar dan in uh, gradaties aangebracht. En die zijn dus inderdaad gedreed-print. Ja. En er staat ook, ook zo'n beroemd ding, die stoel waar een hamer naast staat... Oh ja. van een soort aluminium of zo. Wat is ja. het voor materiaal? Staal? Ja, het is staal. En dan ja. kan je zelf op hameren, zodat ja. er een zitting komt... zodat die naar jouw smaak, zogenaamd... Zogenaamd. zogenaamd. Ja. zogenaamd. Maar het is ja. meer een idee eigenlijk. Nou he? ja, dat was onderdeel van ons project Doe Create. Ja. Dat hebben we samen met Kessels Kramer gedaan... En uh, dat was echt bedoeld om de mensen uit een luie stoel te, uh, voor de televisie, uh, voor de buis te halen ja. en iets te laten doen. Ja. En ook medeontwerper te zijn van het, van het uh, product. Ja, en dit is dan. Uh, je, je, ja, je moet wel heel hard slaan hoor. Dat is toch het ja. Heel hard slaan. Ja. We hebben het in Parijs bij de opening van de tentoonstelling... door een bodybuilder laten doen. En eh, als je nou zo fijn... Die tentoonstelling is gewoon een lustoord voor mensen die rug zijn... zoals ik, die houden van mooie dingen... want het is gewoon een tentoonstelling met allemaal van die klassiekers... uit de die, moderne design. Mm -hmm. Maar als jij nou zo'n tentoonstelling ziet... Hè, denk je dan, ik heb het wel een beetje gehad met het terugkijken? Of vind je het gewoon heel erg leuk? Dat uh... nou, vind ik wel een mooie vraag. Um, ik ben een beetje dubbel in. Natuurlijk uh, kijk ik liever vooruit. He, dingen die, die ik nu aan het doen ben. En tegelijkertijd heb ik eigenlijk altijd, als ik uh, een lezing geef... en het gaat over een bepaald thema, laten we zeggen over hergebruik van spullen... dan kan ik altijd putten uit ons arsenaal van het verleden. Dus dat verleden, we hebben eigenlijk al die dingen in het verleden gedaan... die nu actueel zijn... En dat is wel weer heel erg leuk om te zien... dat uh, zo'n zo voddenstoel van Theoremie... Ja, die voddenstoel. Ja. Ja, die is uit 1991, dus dan ouder dan wij zijn. Ik bedoel, droog is. Ja. En en dan droog is, ja, ja, precies, want wij zelf zijn iets uh, ouder. Ja, ja, niet veel, maar wel een beetje. Ja. Ja. Okay. En uh, dan denk ik, ja, dat, die stoel is eigenlijk nog steeds heel actueel. Ja. En als er dan het thema hergebruik uh, aan de orde is... dan wil ik die stoel ook heel graag laten zien... En daarom vind ik het ook wel heel goed van die vormgevers... dat ze gewoon eigen tijdse thema's hebben genomen... en daar een keuze uit onze collectie hebben. Maar eigenlijk hangt dat wel helemaal aan droog, hè? Hergebruik. Veel dingen, veel dingen uit, jullie, uh, uit jullie ontwikkeling uh, gaan over... je, je kan uh, lampenkapjes op elkaar, oude lampenkapjes op elkaar zetten... en dan heb je weer een andere lamp. Je kan melkflessen als kroonluchter ja. gebruiken... Je kan maar het is niet alleen hergebruik van dingen of van materialen of van dingen, maar het is ook hergebruik van een vorm. Of het hergebruik van een techniek. Zoals dat makere Dat ja, is hergebruik ja. van de techniek. Nieuw gebruik, ja. nieuwe toepassing van die techniek. En wat bedoel je hergebruik van een vorm? Nou, uh, ik weet uh, volgens mij stond die er niet. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld in die, die Ming-fase, Dat zijn gewoon de traditionele vormen. En um, ik moet even nadenken. We, uh, Helen Jogerius heeft een, ooit een rubberen vaas gemaakt. Zo half rubber, half... Ja. Nee, alleen, alleen, alleen rubber. rubber. En uh, dat heeft, die heeft uh, de vorm van een, urn, een keramieke urnvaas. En er was in die tijd een enorme discussie ja. over. Je ja. gaat toch niet een kunststofvaas in de vorm van een keramieke vaas maken. Dus zij, zij doorbrak echt een taboe ja. op dat moment. Dus en zij, haar idee was gewoon... Er is gewoon een standaard bloemenvaas. Die heel mooi is, die heel goed zijn werk doet. Waarom moet ik een, nieuwe, een nieuw model uitvinden? Ik heb een nieuw materiaal gebruikt. Dat is ja. al heel wat. Ja. Ja. wat. Wat was eigenlijk uh, het DNA van droog toen jullie begonnen? Nou, het was zo dat uh, toen wij begonnen. Of ik, ik ben een jaar eerder begonnen. Of nee, ja, een jaar eerder begonnen. Ik ben in 92 begonnen. En op dat moment zag ik eigenlijk uh, op, vanuit verschillende academies in dat land, dus vanuit Arnhem, vanuit Den Haag, vanuit Eindhoven, zag ik een nieuw soort werk ontstaan. En ik zag een verband tussen al die ontwerpen. Wat voor soort werk zag je ontstaan? Nou, het, het, uh, in de eerste plaats was het conceptueel. Het ging ergens over. Het Conceptueel een verhaal, betekent dat er een gedachte achter zit, een, dat er een opvatting ja. achter zit. En niet zomaar, ik maak een kopje, en het heeft een oortje... en het ziet er nog mooi uit ook. Maar dat kopje heeft altijd weer een betekenis. He, dus dus, dus, dus altijd, er zit altijd... ook die, die, die kast met die lade... er zit een verhaal achter. van Ik wil op een andere manier vormgeven. Theoromie... die had dan uh, het idee... dat hij als een soort Robinson, Robo, Robinson Crusoe... Ja. Uh, op zijn eiland zat... en dan dingen maakt van alles wat hij vond. Dus het verzamelen... het improviseren... Uh, ook die imperfectie... Je bent niet helemaal met een al die laarsjes zien eruit zoals hij ze aangetroffen heeft. En dat bij elkaar. Dat was voor mij een heel nieuw geluid in de vormgeving. Wat, wat, wat troffen jullie aan eigenlijk toen jullie in welk, in welk landschap kwamen jullie? Mooie spullen maken, alleen nou, maar. Het design was in de eerste plaats heel erg gerelateerd aan mooie spullen. Ja. En uh, ik noem het altijd design met een grote D. En dat uh, herken je al van de afstand. Dus, dus, dus, en je had in die tijd ook van een design teapot Of een design stoel, of een design dit, of een design telefoon. Alles heette design. En wat was dan het gemeenschappelijke kenmerk? Dat ze allemaal heel mooi gestileerd werden. Ja. Perfect van de oppervlakte, perfect afgewerkt. Dat was design. En uh, dat was het landschap waar, waar we in zaten. En dat kwam natuurlijk al, want we waren natuurlijk eigenlijk altijd al redelijk duidelijk in onze ontwerpcultuur. De, de tijd van Mondriaan en de tijd. Dat was natuurlijk. Bij ons thuis hadden we prachtige designrekjes. Oh, designrekjes? Ja, uh, tomado <laughs> ja. bedoel ik. tomado en ja. goede stoelen. Ja. En dat was allemaal helder uh, ontworpen. Ja. Ja. En dat was de tijd waarin jullie dachten. Dit dan nou ja, ik dacht dat niet. Ik, ik, ik was, dat is het gekke. Ik was ernaar op zoek. Het wa, was een soort onrust in mij van, ik vind dit niet leuk meer. Ik, dit, saai? Ik vind, of? Saai, maar ook inhoudloos. Het gaat eigenlijk alleen maar over vorm. Het mag ook nog over, voor, over functie gaan, maar het is vorm en functie. De, de, de, de, wat is de betekenis? Ja. En um, Dus daar was ik eigenlijk al een beetje zo... Zo latent uh, naar nou, op zoek. Je was kunsthistorica toen. Ja, hè? je was, ik was toen toen al een beetje aan het schrijven. Een design-tijdschrift. Ja. Ja, dat komt allemaal voorbij. En op een gegeven ogenblik heb je dat wel gezien. Het bevredigde gewoon niet meer. Nee. Het, het was, ja. nee, dat was even genoeg. En dan komt er opeens zoiets als een voddenstoel voorbij. Ja, die eigenlijk heel erg geïmproviseerd is. Was en, dat het eerste wat je. Nee, ik zag het allereerste de, de, de, waar je het net over had: de gestapelde lampenkapjes. Oh ja. Marcel Wanders. Ja. Die en... staan ook op de tentoonstelling. Sonst. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat product is uit 1988. Het is een torentje van gewone vijf, lampenkapjes. Ja, ja. Gewoon bij blokken gekocht. Ja. Het waren geen oude kapjes, maar gewoon bij blokken gekocht. Ordinair kun je je eigenlijk niet voorstellen. Ja. En hij stapelt er vijf op. Meer de, deed hij niet. En er ontstond een heel nieuw product. En ik vond dat gebaar zo mooi. En die... Die, die relatie met de alledaagse cultuur. Dat en waar, me... waar zag je dat dan? Hoe kwam dat op jouw pad? Ja, dat weet ik eigenlijk dat, niet meer. Dat torentje van lampenkapjes. Ik weet het niet. Ik weet alleen erin. dat ik het op, op een... Uh, ik maakte toen een presentatie op de kunstrij. En daar heb ik dat getoond. Dat weet ik. Dat weet ik nog. Ik heb geen idee. En Misschien toen? In een tijdschrift of in een ja. krant. Ik weet niet. En toen? Nou, en toen zag ik daarna zag ik de sloophoutkast van Piet en Eek. Oh ja, was dat toen ook al? Ja, nou, niet in 88. Het jaar 1991 is eigenlijk een cruciaal jaar... want toen kwamen er opeens veel meer uh, producten. Marcel Wannes was echt een voorloper. Ja, ja, want die Piet en Eek... die nu natuurlijk echt bijna een cliché alweer is... maar dat was natuurlijk ook in die gedachtegang... van je hebt sloophout, waarom zullen we er niet eens mee doen... Ja, dat was een andere gedachte. Hij wilde, eh, dat heeft hij ook heel nadrukkelijk gezegd... hij wilde eh, op de academie laten zien... Waar je, nou, op de academie waar je eigenlijk onderwezen wordt... in perfect afwerking. Ja. Hè, daar kreeg hij ook iedere keer van... dat dit, moet, hè, dit dopje moet gewoon hè, mooier en beter. Wilt hij laten zien, aan, met name aan zijn docenten... en aan de rest van de wereld, dat je met het het allerafschuwelijkste, rottigste hout wat je kunt vinden... dat je daar een mooi product mee kan maken. Dat was echt een heel duidelijk statement. En paste dat in jullie, in jullie opvatting, in dat in ja, later droog zou worden? Absoluut, ja. We zijn uh, we hebben op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan. Dat, ja, dat is eenmaal gebeurd. Maar in de eerste presentatie zat ook Piet en ik. Ja, ja. En ik vond het echt vanaf, vanaf ja, dag één vond ik het een geweldig uh, object. Het ziet er gewoon ontzettend mooi uit. En die afgebladderde hout, uh, hout, de houten planken. En hoe dat allemaal toch een beetje rommelig in elkaar zit. Maar, maar zo goed gedaan. Dat is natuurlijk ook, hè. Het is niet zomaar nee. gerommel. Ja. Het is ook nog heel goed gedaan. Ja. En toen zijn jullie... Um, ja, is het een collectief? Of hoe moet ik het noemen? Droog? Wat, wat werd het? Nee, het, het, het was... Uh, een beweging? Ik heb toen een, een, ik, nee, nee. nee ja. hoe moet ik Achteraf het kun je zeggen een stroming. Sommige mensen vinden het een stroming, maar ik, ik kijk er heel anders tegen aan. Natuurlijk, die eerste ontwerpen, dat, dat, dat hele clubje ontwerpen, dat was wel een soort stroming. En ik heb toen in uh, februari 92, uh, 93, heb ik een presentatie gehouden in Paradiso. En dat heette Een Middag Gewoon doen. En dan heb ik zo'n stuk of twintig van die ontwerpen, want er kwamen, ik, ik zag er steeds meer bij elkaar gezet. Allemaal dan geestverwanten. Ja. En toen had ik Gijs Bakker ook uitgenodigd. Juwelontwerper, eigenlijk, sieradenontwerper. Ja. En binnenhuisarchitectuurdingen. Ja, dingen, hij ontwierp op meubelen. Van alles en, ja. en hij had een alles met gaten erin, geloof ik. Ja. Hij had toen zijn gatenperiode, klopt. <laughs> en hij had toen een behang gemaakt, dat, uh, ook met gaten uiteraard. Maar wat ik daar interessant aan vond, was dat je dat over je oude behang plakt. En dat je... Die gaartjes hoorden dan eigenlijk rondjes van je eigen behang. Ja. Van je oude ja. behang. Dus dat is ook weer het hergebruik of het respect voor wat al, iets wat al bestaat. Ja. En dat boeide mij. En gijs was natuurlijk geen jonge ontwerper, maar dat interesseerde me helemaal geen klap. Ik had echt zoiets van: ja, nee, het gaat mij niet om hoe oud je bent, het gaat hem om wat je doet. Dus ik heb hem gevraagd: wil je ook op, onze tetoast, op mijn tentoonstelling komen? En dat heeft hij gedaan. En toen uh, had ik gehoord dat hij plannen had om naar Milaan te gaan. En toen heb ik gevraagd, van, zullen we samenwerken? En ja. Toen zijn we naar Milaan gegaan, echt van uh, zegene de greep. We hebben geen idee of ze... In, Milaan in, in, in in Milan, wel van het, he, het ontwerpen, het, ja, ja. Of ze dat zien zitten. En als ze als het, het zien zitten, gaan we door. En is het niks? Nou, dan gaan we gewoon weer uh, aan de orde van de dag. Het grappige is wel, wat, wat ik wel een leuke anekdote vond, die ik toen ik me verdiepte in jou, dat die middag in Paradiso... dat was eigenlijk toen je al dacht, weet je, ik hou er mee op... want ik verkoop geen bal. Ja. Ik ben reuze bezig. En dat jouw man, Leon Ramakers, ja. ook een beroemd iemand... in de muziekwereld, um, dat die zei, weet je, doe nou nog één keer... neem het zaaltje van Paradiso, probeer het nog één keer... voor je ermee ophoudt. En dat is het begin van ja. een soort zegentocht geworden. Ja. Hij is heel lief, sowieso. Ja. Ja. Maar ja. het is ook wel ongelooflijk leuk dat jij eigenlijk al iets had van... Ja, ik kan ja. hier mijn brood niet mee verdienen. Nee, geworden. dat ging ook helemaal niet. Ik had echt een idee van... oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik, ik begon met vijf kasten en dat lampje. En die, die show ik wel van plek naar plek. Ik kon wel plekken vinden. De pers schreef erover. Ja? Maar niemand kocht iets. En wat waren dat voor kasten? Nou, de sloophoutkast, de theoremiekast van Jurgen Bij en Jan Konings. Die, die papieren boekenkast. De papieren boekenkast, ja. staat ook op de tentoonstelling, ja. Ja. ja. Dus je krijgt dan heel veel uh, uh, publiciteit. Allemaal uh, uh, dingen die je nu allemaal voor heel veel geld wil kopen, maar toen ja. niet. Niemand wilde het kopen. Nee. nee. niemand. Je was ietsje te vroeg voor... Ja. Ja. ja. ja. En toen in Paradiso die middag... Dat, dat brak opeens door of zo. Nou, de, iedereen was er. Wat is iedereen? Uh, de VPRO was er, uh, de Rob Malas, um, uh, een de... okay. ja, op Ben een Premcela, het. De hele jetset van het design was ja, er, van de goede ja, smaak, de jetset van de jet goede smaak. Set. Ja, ja, ja. En, en waarom die er opeens waren? Geen idee. Was er gratis Zwaarder drank gewoon. of wat? <laughs> Zoiets moet het geweest zijn, Lenny. Nou, het sneeuwde heel hard. Oh, dan was dat het. Dat zal het geweest zijn. Maar goed, toen. En waarom werd het eigenlijk droog? Nou, wij hadden zoiets van. Nee, het, het was droog design. Hè? Het was niet te, ja, goed, de, te maar... droog. En we hadden bedacht. We hadden natuurlijk allerlei namen. Over allerlei namen nagedacht. En we dachten: nee, het, het is gewoon droog. Het is. In het Engels, straightforward. Het is gewoon wat het is. Dit is het concept en dat is het product. En er zitten geen tierlantijnen aan. Of Het is gewoon recht voor zijn raap. Hmm. En toen had uh, in die tijd had Gijs een Italiaanse vriendin. En wij zaten dat te vertalen in draai. Draaidesign. Ze nee, moet je niet doen, moet je niet doen. Want dat Nederlands is zo leuk voor buitenlanders. Oh echt? Ja. Ik heb het ook al eerder gehoord. In Duitsland een keer met de toon moet dit Nederlands, want het klinkt zo leuk... Nou, zij heeft ervoor gezorgd dat we het gewoon in Nederland deden. Hmm. En toen zijn jullie dus van start gegaan, toen, toen klonkte dat natuurlijk allemaal, dat groeide gewoon uit, hè, neem ik aan. Ja, het tweede jaar dat we naar Milaan gingen, hadden ze iets van, nou, want het eerste jaar gingen we samen met Pastoe, Pas Toe, het meubeldrijf. ja, ja. Hadden we ook die thuis. had ruimte over, ja. nou, dat mochten we huren. En het tweede jaar gingen we helemaal alleen. En toen dachten we, oh, redden we dat wel helemaal alleen. Want dan heb je niet meer die, die trekker. En uh, naar nou, liep storm. Jullie eigen stand. Jullie ja. Eigen... Nou ja, het was dus in een galerieruimte de, in de, in de, galerie in de ja, stad. Ja. Hè. Het liep storm. Die... Ja. Met weer de volle stoel, de kast. En nieuwe die dingen. dingen. En, en, en nieuwe, nieuwe dingen. dingen. Ja. Wat, wat kwam erbij? Dat weet ik allemaal niet meer. Nee, nee, nee. We hebben de derde jaar hebben we plastic getoond. Plastic dingen. Hoe dan? Nou, uh, onder andere de vaas van Helen Jongerius. Want er was, er was namelijk een ontzettende discussie aan de gang. Wij waren degene die van de sloophout waren... en van het papier en van natuurlijke materialen. En, en wij hadden zoiets van, maar dat zijn wij helemaal niet. Wij zijn van wij willen gewoon betekenisvolle ontwerpen brengen. En dat mag ook van plastic zijn. Als het een... Dat plastic nog eigenlijk als ordinair te boek stond natuurlijk, ja, als en cheap. Boek... En... Ja. ja, en als daar gewoon iemand daar iets heel innovatiefs mee ja. doet. Nou, dat hebben we toen gedaan. En uh, na afloop stond, was zo'n pleintje voor onze ruimte... stonden ze allemaal te discussiëren wat droog nou aan het doen was... Ja, en een paar jaar later heb ik het ornament uh, naar voren gebracht. En toen dacht ik van het ja. Heb het ornament iedereen... naar voren gebracht? Nou, iedereen dacht dat wij gewoon tegen uh, ornament waren, maar dat was niet zo. En toen heb ik laten zien in de tentoonstelling waar ik dezelfde, deels dezelfde dingen heb getoond. Bijvoorbeeld de 85 lampenlamp, de 85 peertjes, ja. die dan in een soort kroonlig. Dat die eigenlijk heel ornamentaal is. He, je gebruikt de, de, de, de basiselementen van een lamp snoeren, gloeilampen. Nou, toen hadden we nog gloeilampen. En kroonlucht, eh, kroonsteentjes. Maar je maakt er iets heel ornamentaals van. Ja. Dus toen heb ik dus helemaal nadruk gelegd op... van kijk, we zijn helemaal niet tegen ornament. Het dan hoeft dan niet allemaal strak. Niet strak en nee. nee. nee. nee. Ja. Ja. Ja, nee want het is gewoon echt een kroonluchter. Ja. Maar dan in volkomen onverwachte ja. samenstelling van spullen. Ja. ja. ja. En euh, nou ja, met Gijs Bakker, dat, euh, jullie gingen een beetje uit elkaar groeien... en jullie commerciële opvattingen, zal ik maar zeggen, hè? of niet? We groeiden uit elkaar, ja. ja. ja. Hij is wel op de tentoonstelling ja. nu geweest, hè? Ja. Dus de relatie is wel weer gewoon... Uh, ja, we praten met elkaar, maar het zijn, we zijn geen vrienden meer. We waren nee. echt wel bevriend. Maar dat, ja. daar, op een gegeven moment is er gewoon te veel gebeurd... en dan gaat dat niet meer. Ja. Wat, wat was nou de kern van de, dat jullie uit elkaar groeiden... Um, wat is de kern? Daar moet ik even over nadenken. Want die kern is... Um, hij heeft tegen mij gezegd dat hij gewoon eigenlijk zijn vrijheid terug wilde. Hij is natuurlijk een kunstenaar. En dat hij um, ja, zich niet meer helemaal thuis voelde mm -hmm. in hoe droog zich ontwikkelde. En ja, dat kan. Jij bent van oorsprong dus kunsthistorica... Mm -hmm. um, hoe je dan eigenlijk in dat, in dat design terecht bent gekomen... wil ik het zo meteen met je over hebben. Mm -hmm. maar ik wil eerst even een stukje muziek luisteren, als je het goed vindt. Ook als je het eigenlijk niet goed vindt. <laughs> Laten we even luisteren naar het duo Is This Ferris en Archie Sylvester. Hun eerste mini-album is genoemd naar de Zuid-Londense wijk Streetham. En um, dat heet Made in Street Ham, heet uh, hun album. En dit nummer heet Sometimes. I wonder if they know what they're doing to us. I wonder if they see how this is killing us. Why does it feel like they've given up and we're on our own We don't love like we did before And I don't know what we're doing this for You don't recognize yourself anymore And you don't like being told But it's part of Sometimes I forget where I am when I'm with you. Sometimes I forget where I am when I'm with you. Maybe this is all that we can do. Time cried. Well, I guess your head is much stronger than mine. You don't know when to be quiet sometimes, and you don't like being told. But it's part of growing old sometimes. all the way zoals dit, van het Londense duo Isis Ferris en Archie Sylvester. Tegenover mij zit uh, René Ramakers, oprichter, mede-oprichter moet ik zeggen... en creatief directeur van het jubilerende designlabel Droog. En er is een, uh, een ongelooflijk leuke tentoonstelling in Bergen... op dit moment in Museum Kranenburg... waar je een beetje een beeld krijgt van die 25 jaar Droog design... We hebben het al gehad eigenlijk, over de geschiedenis van droog... en over de topstukken die in bergen te zien zijn... en jouw entree in die hele designwereld. Ik wil even, je, je, kom je eigenlijk uit een kunstzinnig nest? In het geheel niet. In het geheel niet zelfs? Nul. Nul? Ja, Dat is, dat is erg weinig. Hè? Waar, ja. waar stond, waar, waar, in welke boom stond, was dat nest? Welke provincie? Waar woonde je? Nou, mijn familie komt uit Friesland... En mijn ouders hebben ze. Ik ben geboren in Zoetermeer. Prikkelend. Prikkelend, Zoetermeer. Ja, toen het nog een dorpje was. Oh, was het een veugje, dorpje. Ja. Met uh, vier straten. Modestraat, Kerkstraat, Dorpstraat en Schoolstraat. Oh, echt waar? In Zoetermeer ja. denk ik alleen maar aan grote ja, gebouwen. Nee, toen niet. Nee, nee. nee. En uh, ze hebben naar Den Haag verhuisd. <klaars> maar ik kom uit een streng gereformeerd gezin. En uh, nou, daar was kunst niet echt een, uh, een ding. Hoe gereformeerd was dit gezin? Echt veel naar de kerk en ja. op zondag niks mogen. Ja. En, en jij ook. En naar de zondagsschool? Nee, zondagschool zondagsschool was juist niet voor... Uh, dat was voor de buitenkerkelijke. Oh. Ja, in mijn vroege jeugd was ik in een gereformeerd gezin. Het enige wat ik mocht was naar de zondagschool. Oké, oh, okay. dat heb ik nooit gedaan. Oh nee, is gewoon naar de kerk. Ja, ja gewoon ja. veel naar de kerk. Ja. En wat, hoe zag het eruit bij jullie thuis? Nou, het gekke is, daar heb ik ook laatst over nagedacht. Het zag in een bepaalde periode, toen ik een jaar of tien was of zo, zag het er heel modern uit. Uh, wij hadden een Scandinavisch houten bankstel van licht Scandinavisch hout. En daarna ook van dat uh, Deense Tiekhout. En uh, dat wel. Maar ik denk niet dat mijn ouders ooit naar een tentoonstelling zijn geweest. Of naar een concert of naar wat dan ook. Wat, wat deden jouw ouders? Mijn, uh, mijn vader, mijn, mijn, mijn moeder deed, was huisvrouw. Ja. En mijn, mijn uh, vader die komt uit een boerenfamilie. En die had dominee willen worden. Het is een beetje een... Triest verhaal, uh, ik vertel het nooit zo heel graag. En hij is dus eigenlijk, omdat hij dus op het land moest werken... kon hij dus eigenlijk, ja, dat was zijn bestemming. En uh, uiteindelijk is hij toch nog naar het gymnasium gegaan... maar toen was hij al oud en daar voelde zich toen ook niet thuis. Dus hij is eigenlijk gewoon uh, uiteindelijk uh, geëindigd als een soort uh, melkboer... Terwijl hij eigenlijk uh, uh, alle intelligentie had om dominee te worden. En ons hele huis stond vol boeken over de kerk. En de uitleg van de Bijbel. En ik, ik zie ze nog staan: parafrases van de Heilige Schrift. En uh, ja, hoe ze allemaal mogen heten. En daar was mijn vader altijd helemaal mee bezig. En ja. ik, ik heb het altijd een beetje triest gevonden: dat je dus een roeping hebt. En je kunt het. Maar door je omstandigheden kom je er eigenlijk uh, ben je ja. gewoon nooit aan. Uh, mm toegekomen. Dus je bent echt het kind van de melkboer. <laughs> <laughs> zeg, maar hoe heb jij dan... Uh, uh, hoe, hoe, heb jij, hoe ben jij losgezongen van dit gezin? Nou, ik milieu? heb een... Uh, een, uh, een, een ja, uh, op verschillende manieren. A, heb ik een zus van 11 jaar ouder... die nogal artistiek aangelegd was... Uh, hoe dat kwam hadden mijn ouders geen weet van. Ze hadden ze iets van: hoe kan dat nou weer? Want dat zit helemaal niet in onze familie, bla bla bla. En uh, die had een uh, hele mooie tekening op haar slaapkamer hangen. Van Kandinsky, van een, van een schilderij van Kandinsky. Dat had ze nagetekend. En dat vond ik als kind zo mooi. Oh, ja? ik was toen 13 of 14. Hmm. En toen ben ik naar het Haagse Gemeentemuseum gegaan. om die tentoonstelling te bekijken, in mijn eentje. En uh, dat was mijn eerste uh, kennismaking met uh, kunst. Door die tekening van mijn zus. En weet je nog wat je er in dat gemeentemuseum? Hoe dat dan was? Nou, ik hield in die tijd allemaal plakboeken bij. bij van alles wat ik deed. En, uh, en ik, heb bezorgd, ik vond het fantastisch. En ik had, in dat plakboek zit helemaal vol met krantenknipsels en foto's en dergelijke. Maar ik hield bijvoorbeeld ook. Ik was heel erg bezig met kleding. En uh, van elk. Ik, ik, op een gegeven moment ben ik naailes gaan nemen. Want ik, ik, mijn ouders waren natuurlijk niet zo rijk. En de ben ik zelf mijn eigen kleren gaan maken. En ik had van elk kledingstuk een klein lapje in dat plakboek zitten. Van elk kledingstuk wat ik maakte. Met een tekeningetje erbij. Dat is ook wel een kunstwerk op zich waarschijnlijk, dat ja, plakboek. Ja, en uh, dat was eigenlijk terugkijkend. Het ja, was dat eigenlijk heel bijzonder dat ik dat deed. En er was in de buurt een winkeltje... met uh, ook weer Scandinavisch design... En daar kocht ik allerlei sieraden en dingen. Dus ik, ik had daar toch een belangstelling voor, zonder dat ik überhaupt wist dat het iets was. Ik en vond zonder het dat, mooi. behalve die tekening van je zus, dus ja, ja. zonder dat er eigenlijk van huis uit iets werd aangereikt op dat Helemaal gebied. Helemaal niets. Helemaal niets. Nee. En toen moest je iets worden. Je zat op de middelbare school, neem ja, ik aan. Ja, dat nou, gaat wel? nou wel heel diep hoor. Uh, ik ben in de middelbare school zat ik. En ik uh, vond mezelf een, um, een buitenbeentje. Uh, omdat ik, in, uh, ik zat op een um, christelijk lyceum. En ik, uh, mijn ouders, dat is voor mijn ouders heel lichtzinnig, ik, ik moest eigenlijk naar een Gruvermeerd Liceum. Oh, christelijk is ook al. Uh... Ja, ja, ja. Nee, mm -hmm. de, de, de, de, de godsdienstles die ik daar kreeg, had mijn vader allemaal kritiek op. Die ging ook echt naar die godsdienstleraar om te zeggen dat dat niet uh, klopte. En zo ver ging het. Ja. En ik voelde me daar heel ongemakkelijk. En de tweede was ik gewoon een... Uh, ik zag er niet uit. En uh, ja... Ik, ik... Hoe zag je er niet uit? Nou, ik was gewoon een, een, een dunne bonenstaak... met verkeerde kleren aan en een verkeerd kapsel en een verkeerde bril. En vond je dat zelf? Of... Ja. ja, ja. En dat, dat, je voelde je ongemakkelijk in deze... Hele outfit en in, in, in hoe je erbij Ik voelde me heel ongemakkelijk, ja. ja. En toen heb ik op een gegeven moment ook besloten. Uh, ik zou toen naar het Griffermeerder Lyceum gaan. En toen heb ik op een gegeven moment aan mijn vader gevraagd: mag ik gewoon van af? Ik wil gewoon gaan werken. En toen ben ik gaan werken. Voor je eindexamen al. Ja. Hm. En toen heb ik uh, uh, voor mijn eerste salaris kleren gekocht. Wat ben je voor werk gaan doen? Gewoon ergens bij op een kantoor als een secretaresse. Wat cursussen gedaan. En ik ben pas later gaan studeren. En voor je eerste geld heb je? Um, heb ik toen, ik denk dat ik naar de kapper gegaan. ik een andere bril gekocht. En, uh, en uh, ik ben nailessen gaan nemen. Heb ik andere kleren gekocht. En opeens zag ik er prachtig uit. En toen was ik heel tevreden bij mezelf. En hoe oud was je toen je echt uit huis ging? Twintig. Twintig pas? Ja. En hebben je ouders dat altijd geaccepteerd? Konden, jullie, konden ze je volgen in je ontwikkeling? Nee, niet helemaal natuurlijk. Maar ze ik hebben werd je niet tegengehouden. Voor Nozem. Nozem. Hm. Maar ze hebben je niet tegengehouden. Natuurlijk wel pogingen tot. Maar toen ik eenmaal het huis uit was, ging het natuurlijk allemaal wat makkelijker. Ja. Wanneer is je grote vrijheid begonnen? Wat, wat was het moment dat je dacht: ik zie, ik zie een weg voor me naar, naar de rest van mijn leven? Ja, ik heb een tijdje lang uh, gefriebeeld. Want ik, ik genoot eigenlijk van alle dingen die ik niet mocht. Ik mocht niet dansen, ik mocht niet naar de bioscoop. Nou, neem het, ik mocht het niet. Dus ik, ik heb daar gewoon heerlijk van genoten. Waren er al verliefdheden eigenlijk? In ja, ja. ja, ja. En die maar die mocht... waren allemaal nog eerst binnen de gemeenschap waarin ik opgroeide. En pas later ontwikkelde zich dat uh, daarbuiten. En mocht je met jongens iets, mocht je al zoenen? Mocht je naar schoolavonden? Mocht er, werd niet, er werd niet over gepraat. Nee, nee. Schoolavond mocht ik wel, maar ik mocht niet dansen. Dus ik werd al opgehaald door mijn vader... Uh, op het moment dat de avond een beetje mm. voordelde, moest ik weg. Ja. Ah, dus, ja. Een beetje een benauwde... Ja. Benauwde Eerst heb je niet in de gaten, hè? want je, je nee. leeft helemaal in een bepaalde gemeenschap. En je weet niet beter. Heel je kennissenkring, al je vrienden, zijn allemaal. dus, dus dat, dan ben je eigenlijk heel gelukkig. Ja. Pas later, als je dan je neus buiten de deur steekt... zie je gewoon dat er meer is. Toch lastig, hè? Als je die cultuur achter je moet laten... en een hele nieuwe... Of is dat makkelijk gegaan? Dat is... Uh... Ja, nee, dat is aan de ene kant lastig... maar aan de andere kant... Uh... kies je uiteindelijk toch voor jezelf. Hoe je zelf verder wil leven. En ik ben op mijn 28e gaan studeren. Toen pas. Ja, en ik had mijn middelbare school niet afgemaakt. En ik heb dus eerst een colloquium doctor moeten doen... Nou, dat is allemaal goed gegaan. Ja. En toen ben ik eens gaan studeren. Ja. En toen is mijn leven eigenlijk een hele andere kant uitgegaan. Want toen ja. had ik een bestemming. En toen ben je uiteindelijk vanuit. Nou ja, dat heb je al eerder verteld. Hè, dat je gewoon in de, in de wereld van de, in de artistieke wereld terecht bent gekomen. Als journalist. Ja, als, uh, dat wilde itempje. ik eigenlijk in die tijd dat ik uh, zeg maar een beetje aan het freewillen was. Ben ik altijd wel heel geïnteresseerd geweest in beeldende kunst en dergelijke. Ja, kennelijk met die lapjes vroeger was je ook al in vormgeving ja. geïnteresseerd. Ja, ja, blijkbaar. Ja. ja. ja. ja. Je bent. Um, wonderlijk genoeg als je zo die jeugd vertelt... je bent toch door, ik geloof, Newsweek... tot de 150 ja. invloedrijkste vrouwen ter wereld, geloof ik, benoemd. Ja. Wat, wat, als je nou even dat verhaal afzet tegen dat gegeven... Het wat... is ongelooflijk. Het is toch ongelooflijk? Uh, dat is, dat is, in, wat doet dat je? Wat, wat is dat, de invloedrijkste vrouw? Ja, ja. Dat, kijk, dat is natuurlijk ook alleen maar een. Uh, dat betekent uiteindelijk niet zoveel. Je, je staat in dat blad. Newsweek. In Newsweek, samen met, uh, ik geloof, Hillary Clinton stond er. Maar, en ook uit Nederland, dat zeilmeisje, weet je wel. De, Laura. Laura, dus wij, gewoon, wij waren de enige twee Nederlanders, geloof ik. Heel grappig. meisje en jij. Ja. En uh, wat het leuke daaraan is, is gewoon uh, dat het gebeurt... maar ook dat jij nu weer hieraan refereert. Dus elke lezing die ik geef, ja. wordt eraan gerefereerd. Ja. En het is eigenlijk een, een eer die veel groter is geworden... door die herhaling de hele tijd. He, toen dat gebeurde dacht ik: ja, ja dat, is, dat is interessant, dat is leuk. Oprah Winfrey stond er ook nog in. Wauw. Uh, maar verder, ja, oké. Okay, dat gebeurt, maar dat, dat, dat jij daar zoveel jaar later weer over zit. Ja, dat... Maar vooral waarom zij, dat hebben, waarom zij jou op deze uh, fantastische lijst hebben gezet. Waarom denk je? Wat is jouw invloed? Uh, dus de, Ik weet niet meer precies hoe het omschreven werd... maar ze noemden één project wat ik toegedaan had. En ik had namelijk een, een project gedaan... Uh, waarin ik uh, probeerde uh, voor elkaar te krijgen... Uh, om fabrikanten die dus uh, producten produceren... en die fabrikanten die uh, verkopen natuurlijk lang, al, lang, lang die producten allemaal. Dus die worden allemaal doorgedraaid. He, dus, ik was bij Van Gansenwinkel geweest en dan wil je niet weten... Hoeveel honderden duizenden producten... Dat is zo'n destructiebedrijf ja. he, van Gansenwinkel... Ja. waar al onze restlevens naartoe ja. gaan. Ja, alle onverkochte producten. Ja. Maar ook uh, al die producten... dus zeg maar dat er 200.000 producten uit China komen... die een foutje hebben. Die kun je niet verkopen. Die gaan er ook allemaal heen. En wat doen ze ermee? Ja, in het gunstige geval recyclen. Of het wordt weggegooid. En uh, dat vond ik eigenlijk toch wel uh, ja, heel erg... En toen heb ik een project gedaan, een soort pilotproject... met een aantal fabrikanten, Nederlandse fabrikanten... om uh, die deadstock, zoals dat heet, te herontwerpen... en weer terug in het productieproces... Uh, of in het uh, in de omloop, ja, in de omloop ja. te brengen. Maar geven ze een voorbeeld. Um, geven ze een voorbeeld. Er waren bijvoorbeeld een van de... dat is niet de fabrikant, maar uh, een, een bedrijf, dat Macro, de Macro... En die heeft dan van die hele ordinaire dienblaadjes... Die, die in elke kantine zit, ziet? Van die, van die rare kunststof dienblaadjes. Ja, en daar heeft dan een ontwerper wieltjes onder gezet. Gekleurde wieltjes. En dat werd gewoon een heel erg leuk product. Maar ja, doordat hij de wieltjes onder zette, werd het natuurlijk ook een duurder product. Dus uiteindelijk uh, heeft de macro er niks mee gedaan. Want voor de macro is het gewoon een feit dat. dat die, dat dienblad verkoopt niet, nou dan maken we het goedkoper. Verkoopt het nog niet, maken we het nog goedkoper. En uiteindelijk gaat het toch wel verkopen. Of we gooien het weg via een Ganzenwinkel. Dus die hele investering, dat begrijp ik ook ergens wel... om daar dan wieltjes te onder gaan zetten en uh, bla, bla, bla. Maar uh, dus geen van die fabrikanten hebben dat gedaan... maar tegelijkertijd heb ik daar heel veel publiciteit mee gekregen... met het hele idee en de hele, uh, het, het hele... Um, hoe noem je dat? Um, het concept. Ja, het concept, maar ook duidelijk maken van dat er zoveel weggegooid mm. wordt. Ja, ja. Dat was, dat het was heel, ja. Het statement. Ja, het statement. En we hebben er een symposium over gehouden. En uh, ja en dat, dat is de, waarschijnlijk daar in Amerika terechtgekomen. En die vonden dat zo'n mooi statement. Ze dachten, we zetten erbij Laura, het zei en Oprah Winfrey in een lijst. Ja, precies. <laughs> maar we zijn nu een beetje gekomen op... We komen van uh, design en droog en... Uh, spullen waar ook een verhaal aan zit, enzovoort, komen we nu op visies. Want ja. je, je bent allang niet meer bezig met steeds nieuwere spullen... en steeds leukere dingen maken, hè? Ben ik nooit meer bezig geweest. Nee, maar het faciliteren daarvan, of het... Nou ja, kijk, al die producten op de tentoonstelling, die hebben allemaal een verhaal. Ja. En voor heel veel mensen zijn het die leuke producten, en dat zijn ze ook. Maar... Ze zijn allemaal geboren uit een verhaal wat mij fascineert. En waar ik in geboeid ben. En die verhalen zijn nog steeds actueel. En ik doe nog steeds... Dat zijn allemaal, je zou het thema's kunnen noemen... waar ik nog steeds mee bezig ben. Ja, maar nu... Ik heb je toch laatst ergens gehoord over je ideale stad, bijvoorbeeld. Ik heb een heel prikkelend iets van jou gezien waarbij je zei, mijn ideale stad, daar oh, ik ja, zo ontzettend geïnspireerd raakte ik daardoor, dat je nu toch bezig bent met visies op de samenleving. Ja, maar wat ik, ook wat ik gedaan heb binnen de beginjaren van Droog, gaat eigenlijk ook allemaal over visies op de samenleving. Het kan ook via een visie op design. Als ik heb over een visie op design, is het tegelijkertijd een visie op de samenleving. En uh, het hergebruik of de improvisatie, uh, noem maar op, dat het heeft allemaal met de samenleving te maken. En dat is ook de reden waarom ik uh, vanuit de kunstgeschiedenis met design uh, bezig ben gegaan, omdat ik niet dat de kunst niet uh, geen visie op de samenleving heeft. Integendeel, maar in die tijd toen ik studeerde uh, merkte ik dat dan niet erg. En daar ben ik gewoon, ja, dat ben ik tegengekomen. En uh, ja, de, de, gewoon die maatschappelijke kant. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik begrijp dat uh, het, het hergebruik van dingen en de voddenstoel... En dat is, ik zie de visie daarvan. En het is toch wat anders dan wat je nu doet. Ja, het lijkt wat anders. Uh, ik, zie het, ik zie het heel duidelijk als in het verlengde van. In het verlengde, Ja, ja. ja. Ik heb nu een, een heel programma, ben ik aan het ontwikkelen... over, uh, dat heet Design and Desires. En eigenlijk is het uitgangspunt... hoe kan je een stad ontwerpen op basis van de dromen en wensen van mensen? En dat is het uitgangspunt. En uh, wij uh, ondervragen mensen. We vragen naar hun dromen en wensen. Maar we doen dat op een hele speciale manier. Hoe dan? Ik ga jou niet vragen. Als ik jou vraag, van wat wil je nou... Uh, dan, dan, dan nou ja, jou, jij misschien niet, maar als ik aan iemand vraag... Van, wat zou je willen veranderen verander in je buurt... dan komt het team tegen een uit... nou, ik wil een speelplaatsje voor de kinderen... Ja. Nou een fietsenstalling, ja. nou een keerplaats voor mijn auto. Ja. Uh, gewoon. En uh, wat ik wil doen is uh, prikkelende vragen stellen. Vragen die mensen ook inspireren. En mensen op andere gedachten brengen. Stel eens een paar prikkelende nou, vragen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben nu twee projecten in Amsterdam gedaan. En eentje is in de Dapperbuurt... En daar, uh, de, de gemeente Amsterdam, die had een probleem met deze buurt, omdat er een hele hoge uh, hoeveelheid jeugdwerkloosheid is. En uh, ze, vroeg, uh, ze wisten wat, wij aan, wat, wat, wat ik aan het doen ben, en ze vroegen van om een onderzoekje te doen in die buurt. Nou, dan kan je gaan zeggen: van uh, oké, okay, ik ga dus een, een enquête houden, en dan vraag ik van: heb je zin, wil je werk hebben? Wat voor werk wil je hebben? Bla bla bla. Dat heb ik dus niet gedaan. We hebben eerst de, de buurt gescand, social media. Wat zeggen de jonge mensen op social media? Wie zijn dat? Hoe presenteren ze zichzelf? Hoe onderzoek je dat? Ja, dat ik werk met uh, Mark van der Net samen en dat is iemand die, dat, die daar software voor ontwikkeld heeft. En die, dat is echt een techneut. Een technische neut. En die, ja. die kan ja. gewoon ja. Wat, wat al die mensen in die dappere buurt op Facebook zetten, kan hij ja, zien. Jeetje. Ja, kijk okay. uit. Goed, dus hij brengt in kaart ja, wat er zo aan leeft. Ja, ja. En dan, dan, dan, zien wij, uh, dan zien wij bijvoorbeeld dat er heel veel ondernemersgeest is. En dat prikkelt mij weer om te bedenken van... Uh, oké, okay, hoe gaan we het insteken? Wil je van je passie een droombaan maken? Dat is de vraag. Dus we hebben een Facebook campagne gehouden. Die is door 12.000 mensen gezien. Wat voor mensen zijn dat dan? Jonge, zijn het mensen, jonge, mensen, zijn de, jonge mensen, tussen de 16 en 30 jaar was het. En we hebben dus, dat kan je allemaal, dat kan je allemaal uitzoeken. En toen hebben we een enquête gemaakt in jongerentaal. Dus echt, echt, ik, er werkt iemand bij mij die kan die jongerentaal echt spreken. Uh, die spreekt uh, jongerentaal? Ja, Jeetje. kan die. Ja, ja. En dat uh, is door 366 mensen ingevuld. En wat kwam eruit? Uh, graag voor mijn passie een droombaan maken. En uh, het tweede was... de meerderheid wilde niet voor een baas werken. Maar zelfstandig zijn. En het derde was... want we hadden ook vragen van... oké, okay, als, als je zelfstandig bent, uh, wat, wat belemmert je? Huh? Wat, wat, wat houdt je tegen? Nou, dat waren natuurlijk... Uh, hoe moet ik klanten krijgen? Uh, ik heb geen geld. Uh, ik heb geen verstand van boeken. Ik noem maar wat. Hè? Ja. Dus allemaal van dat soort problemen. Nou, en dat is, dan, dat is dan de uitkomst. En nu zijn we aan het denken hoe we dus een soort opleiding kunnen maken. voor mensen, jonge mensen die een onderneming willen beginnen. En wat waren hun passies zoal? Heel veel creativiteit en heel veel zorg, maar heel veel die iets in de zorg willen doen. En in de Dapperbuurt daar wonen natuurlijk. Dat is een hele multiculturele uh, samenleving. Dat, Deden uh, ook andere cultuurkinderen je deed ermee, mee? Nee, maar in de minderheid. Ja, in een ja. andere wijk in Nieuw-West, uh, dat is in. in de, uh, toen had ik het idee, ik wil de, de, de lelijkste straat van Amsterdam. Sociale woningbouw, maar eigenlijk achterhaalde sociale woningbouw. Echt, echt. 60 jaren, 50e ja, ja. jaren. Ja. En uh, nou, met, met wat hulp heb ik die gevonden. En daar bleek dus alleen maar immigranten of, uh, of wat, buitenlandse ja. afkomsten te wonen. En die waren heel moeilijk te bereiken. En dat waren mensen die niet op internet zaten voor een deel. En toen hebben we een Turkse bakker gevonden in die straat. En dan mochten we dus een week lang zitten met een uh, t-shirt-drukmachine en een stapel gele t-shirts die blanco waren. En we hebben dus eerst de kinderen gevraagd van... hoe zou jouw straten uitzien als jij het voor het zeggen had? En via die kinderen hebben we de ouders bereikt. Al die tekeningetjes op de t-shirt afgedrukt. Kinderen allemaal dat t-shirt gegeven. En daar, en daar kwam iets heel bijzonders uit. Want uit al die antwoorden of uit al die tekeningen kon je afleiden dat uh, wat ze miste was groen. En als je nou weet dat het de meest groene wijk van Amsterdam ja, is... Ja, het is in West, hè? Ja, waar je, de, de kinderen staat. Tuin, ja, westelijke tuinsteden. Dat is toch uh, enorm van eesterun groen, zou ik maar zeggen. Ja, alleen deze mensen herkennen dat niet. Want uh, zij kunnen er niks mee doen. Zij hebben het over doelloze bosjes. En uh, ze willen, zij willen groen hebben waar ze iets mee kunnen doen... Wat, wat nou, was... bijvoorbeeld uh, daar lekker gaan zitten op een bankje en genieten. Of met elkaar picknicken. Uh, ze hadden ook graag fruitbomen willen hebben. En uh, er, er, is daar een, er was ooit een voetbalveldje. En daar zijn van die wipkippen opgezet. Hoe heet dat nou? Die wipkip, oh, die, ja. dat is zo deprimerend. En die gebruikt een niemand. Nee, die, geen die, kind die... wil op een wipkip hoor. Nee, de nee. jongetjes zijn dat voetbalveldje kwijt. Ja. Nou, en We hebben daar hele eenvoudige ingrepen gedaan in onze voorstellen. Voorstellen. En we zijn teruggegaan naar de buurt en de mensen vonden het prachtig. Maar zijn die voorstellen ook geëffectueerd? Nee, de gemeente had andere plannen. Oh. Dus je ontwikkelt visies, je on een heleboel activiteiten zitten eraan vast... Ja. en het blijft eigenlijk bij een ideaal, bij een visie. Uh, ja, en ik, ik, ik ga er wel mee door. Want ik heb nu, uh, ik heb nu een heel, heel duidelijk beeld van dat er een verschil is in beleving van groen uh, door de architecten en door de gemeente en de bewoners zelf. Dat is een heel grote kloof, is dat. Ja. En ik wil eigenlijk toch verder gaan met die herinterpretatie van het begrip groen. En uh, we hebben een um, dat is een ander deel van dat programma dat wij een een platform hebben, een digitaal platform wat over, door de hele wereld waar de hele wereld lid van kan worden. Dat zijn onze citizens. En die stellen wij allemaal vragen. Hoe heet dat platform? Dat heet Social City. Social City. Ja. En, wij en dan stellen... kan je gewoon naartoe op internet. Kan je gewoon... ja, ja, ja, kijken. ja, ja. En dan, uh, dan maken we kleine enquêtes. Ja. En dan vragen wij mensen over de hele wereld... Uh, wat zij van, wat, hoe zij naar groen kijken. En dat gebruiken we weer... Voor, uh, met de data die daaruit voortkomen worden weer ontwerpers gevraagd ja. om weer een ontwerp te maken. Dus het is, ja, het is niet direct uh, toegepast. Maar dat deert mij verder niet. Ik ga er gewoon mee door. En ik vind, het, ik vind, ik vind gewoon yeah, dat ik daar steeds verder mee, me, mee kan gaan. En nu even terug naar Renny Ramakers die kunsthistorica droog mede heeft opgericht. Uh, uh, uh, uh, allemaal design met een verhaal en een visie. Naar en die raammakers die nu hele internet societies bouwt en ideeën ontwikkelt. W wat, is het, wat is de lijn? Wat is jouw, wat is jouw lijn in, in deze hele carrière? Uh, de lijn is dat ik, heel dat ik, uh, um, toen ik kunstgeschiedenis studeerde, uh, dan hou je je bezig met het verleden. En uh, op een gegeven ogenblik heb ik gezegd van, uh, ik hou op. Ik, ik heb de eerste jaren na mijn afstuderen ben ik ook echt kunsthistoricus geweest. Ik heb artikelen geschreven, boeken, catalogie, van alles. En op een gegeven moment zei ik tegen mezelf van, uh, ik wil nu vooruitkijken. Want ik wil zelf deel van de geschiedenis zijn. En ik wil gewoon nieuwe dingen ontdekken. En dat is ieder, in alle gevallen is dat één, één rechte lijn geweest. Dat ik elke keer um, inspiratie opdoe door wat ik om me heen zie. Door wat ik lees, door wat ik hoor. En daar ideeën bij krijg en die, die, die, die, die voer ik uit. Dus of dat nou de stad is, hè, dat ik... Dat ik, dat ik, dat ik het idee heb van, ik, neem een, ik, ik wil een, een lelijke straat hebben... en die, dan ga ik kijken hoe daar een droomstraat van gemaakt wordt. Of dat ik in China ga kopiëren. Omdat ik naar China ga en ik vind dat, dat, dat kopiëren helemaal niks slechts is... Als je het maar op een creatieve manier doet. Dus uh, ik wilde. En, en die Chinezen waren op dat moment nog heel erg met. We moeten origineel zijn. We zijn geen copycat. En ik dacht van. Jongens, jullie zijn daar hartstikke goed in. Maar doe het dan goed. Dus ik ben elke keer bezig met. Uh, anders naar uh, de dagelijkse realiteit te kijken. Ik denk dat dat het wel is. Dus van een, an een ander perspectief op de dingen. En die nieuwsgierigheid. Want het is echt nieuwsgierigheid. Wat je hebt. Dus, hè, wat jou drijft. Ja. Toch? Het is nieuwsgierigheid naar wat if. Ja, op zijn Engels, wat als. Wat als, uh, als uh, de, de, de fossiele grondstoffen uh, verdwenen zijn? Wat moeten ontwerpers nog doen? Wat gaan ze doen? Dan kunnen ze niet meer zulke producten ontwerpen. Nee, wat gaan ze wat? dan doen? Ja, wat gaan ze dan doen? Daar heb ik een heel project over gedaan. Want wat gaan ze dan eigenlijk doen? Gaan ze producten van menselijk haar maken? Of gaan ze nieuwe biomaterialen uitvinden... Uh, dat gebeurt al, het gebeurt allemaal. al. Maar ik heb dat project ook een jaar of acht geleden gedaan. En dat is nu gewoon, zie je dat, dat, dat, dat, dat soort materialen... Hè? dus van paddenstoelen en van uh, zeewier... dat wordt nu allemaal, daar zijn ze allemaal mee bezig... En dat, dat had ik toen bedacht. Niet dat ik dat uitgevonden heb... maar ik, ik heb er toen een project van gemaakt. omdat Ik, dus op een, ik las op een bepaald moment een artikel in de Volkskrant, denk ik... waarin een aantal filosofen en economen aan het praten waren... over die uitputting van de aarde en, en wat, wat er dan moest gebeuren. En toen dacht ik, hé, hey, wat zouden ontwerpers eigenlijk doen? En toen heb ik een, uh, de, de Future Furniture Fair georganiseerd... van hoe zou een, een, een meubelbeurs eruit zien over zoveel jaar... Nou, dat soort dingen. En dat, dat, ja, dat gaat gewoon door. En in nieuwsgierigheid van jou, die, je bent nu 71 ja. of zo. Die raakt helemaal nooit verdoofd, uitgeput. Of dat nog je denkt, niet? Nee. ik weet het nu allemaal nee. wel. Ik ga... Ja, ik weet, bij, een heleboel dingen, bij een heleboel zaken denk ik, dat weet ik allemaal wel. Tuurlijk denk je dat. Maar er zijn nog zoveel zaken die te ontdekken zijn. En er is nog zoveel te leren. Ik vind gewoon dat je je hele leven lang moet leren. Ja, en, en, en, dat... en, en nieuwe dingen ontdekken. Dat, en nieuwe... Ja. ja. Dat voor een meisje wat het middelbare school niet afmaakt. en totaal benauwd opgroeide. is nu op de 71ste nog steeds. Uh, met zo n, zo n snuivend neusje aan, aan het. Ja. Wat prikkelt jou? Wat, wat inspireert jou? Iedere keer weer? Niet iets specifieks. Wat me inspireert is gewoon dat de wereld niet stilstaat. En uh, dat vind ik fascinerend. Dat er elke keer weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zijn te ontdekken. En dat er elke keer weer dingen gebeuren. En ik heb het dan niet over ramspoeden en zo. Rampspoed. Maar ik heb het echt over uh, dat, dat, dat bijvoorbeeld met die stad. Dat, de, dat, dat onze stad zo divers wordt. He? Dat je dus zo'n ongelooflijk grote diversiteit hebt. En dat, dat, daar wordt dan, dat lees je dan over. En uh, moeilijk, moeilijk. En ik zie dat als een, een bron van innovatie. Denk van, goh, als je nou een stad kunt maken waar die diversiteit van al die mensen tot uitdrukking komt. En dan niet een compromis sluiten, maar gewoon mogelijkheid dat iedereen zijn eigen. Ja, dat, dat, dat, vind ik, vind ik, dat inspireert mij enorm. En heb je niet het gevoel dat je een roepende vanaf de zijlijn bent? En dat de politiek toch helemaal niet doet wat jij wil? Of dat... niemand doet wat ik wil? Nee, nee. En dat is gewoon mijn lot. En dat, uh, of mijn lot, dus het is helemaal niet tragisch. Maar dat is gewoon, dat hoort erbij. Ik ben al lang weer met iets anders bezig. Dus de... ik ben ook niet echt dat ik. Ik, ik, zou, ik vind het natuurlijk wel heel, heel fijn vinden dat dat ook allemaal gebeurt. Maar ik, ik ben ook niet gek. Ik weet ook wel dat dat allemaal ingewikkelder ligt. En ik, ik, ik doe gewoon mijn dingen omdat ik ze interessant vind en boeiend vind. En blijkbaar vinden anderen dat ook. En ik, ik blijf dat gewoon doen, omdat ik niet anders kan. Het is dat gewoon is... wat ik, niet, ik kan niet anders, ik moet dat gewoon doen. want dat, dat, als ik, dat, Mijn handen beginnen iedere keer weer te jeuken van, van iets wat ik tegenkom. Laat ze alsjeblieft blijven jeuken, Rennie. Daarin ben je eigenlijk een kunstenaar. Eigenlijk, terwijl je vooral kunstenaars ook faciliteert. Ik bedank je ontzettend voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En in Bergen is die hele leuke tentoonstelling. En we zullen nog wel veel van je horen. Dank je wel. Reni Ramakers. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.